Bastiaan Nachtegaal met het NOS-journaal. De Nederlandse ministers... en ook zijn er twee vliegtuigen van de luchtmacht... onderweg naar het Caribisch gebied. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie vraagt zich af... of de Britse brexit-onderhandelaar David Davis wel te vertrouwen is. Hij heeft zijn twijfels gedeeld in een vergadering van de eurocommissaris in juli. Juncker vindt dat de Brit de onderhandelingen in gevaar brengt... omdat hij zelf te weinig direct mee onderhandelt. Een woordvoerder van de Europese Commissie zegt dat er sinds de vergadering waar Jonker zijn uitspraken deed, veel is veranderd. Autofabrikant BMW wil tussen nu en 2025 25 modellen op de markt brengen met elektrische aandrijving. Van die auto's zullen er 12 volledig elektrisch zijn. En daarmee gaat BMW de strijd aan met onder meer Volvo. Dat aankondigde binnen twee jaar helemaal geen auto's meer te bouwen die alleen op benzine of diesel rijden. BMW verwacht dit jaar 100.000 hybride en elektrische auto's te verkopen. Als er een ramp gebeurt bij de kerncentrale in het Belgische Tihange... moet Limburg rekening houden met veel vluchtende Belgen. Dat hebben de veiligheidsregio's gezegd... tijdens een besloten informatiebijeenkomst in Maastricht, meldt 1 Limburg. De auto's moeten dan aan de grens worden afgespoten en ontsmet. Volgens de veiligheidsregio's is de kans dat het misgaat niet groot. Maar worden er wel voorbereidingen getroffen. Zo worden jodiumpillen uitgedeeld... Veel gemeenten, inwoners en actiegroepen zijn bezorgd over de centrale. Het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het noordwesten regenen. De temperatuur daalt naar ongeveer 14 graden. Morgen nat en grijs, Het wordt zo'n 16 graden. Zaterdag veel buien en zondag wordt het wat droger. Dit was het NOE.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 And the earth I see really